Maar je vindt het bezoek juist zinvol. De Nederlandse regering gaat ervan uit dat juist na een gesprek... de premier van Turkije volstrekt gerustgesteld zal zijn... over de zorgvuldige manier waarop in Nederland omgegaan wordt... met het tere onderwerp van de pleegzorg. Het feit dat daar een selectie aan ter grondslag ligt. Dat daarbij geslacht, seksuele geaardheid of godsdienstige overtuiging... geen afwijzingsgrond van de ouders is. Maar dat er wel degelijk gekeken wordt wat goed is voor de toekomst van het kind. PVV-Kamerlid Fritsma noemde de uitleg die premier Rutte aan Erdogan wil geven... een capitulatie voor bemoeizucht. Er is geen sprake van dat ook in andere landen dan Cyprus... een heffing zal worden ingevoerd op spaargeld. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd in de Tweede Kamer. Ten eerste omdat die situatie zich niet voordoet. Dus ik vind ook niet dat we daarover moeten speculeren. Ten tweede, in andere landen is de verhouding tussen het bruto nationaal product de draagkracht van de nationale overheid... en de enorme risico's en omvang van de bankensector niet aan de orde. Volgens Dijsselbloem is de situatie op Cyprus zo precair... dat een heffing onvermijdelijk is. De SP wilde dat de minister zou uitsluiten... dat de heffing ook in andere landen zou worden ingevoerd. Maar Dijsselbloem nam het woord uitsluiten niet in de mond. Volgens de SP loopt hij daarmee het risico op een bankrun... waarbij spaarders massaal hun geld van de bank halen. Dijsselbloem vindt de situatie op Cyprus niet te vergelijken met die in andere Europese landen. In Marseille heeft een gewapende man een tandarts doodgeschoten en een aantal patiënten enige tijd gegijzeld gehouden. De 70-jarige aanvaller liep de tandartspraktijk vanochtend binnen. Hij schoot de tandarts neer en hield de aanwezige patiënten onder schot. Een van hen wist de politie te waarschuwen. Toen die aankwam ontstond een vuurgevecht waarbij de gijzelnemer is gedood. Zijn motief is onduidelijk. Sommige media melden dat de man een conflict met de tandarts had over een rekening. Anderen zeggen dat de twee een persoonlijk geschil hadden. In een munitiedepot van het Amerikaanse leger in de staat Nevada is een explosie geweest. Daarbij zijn volgens sommige bronnen zes doden gevallen. Een onbekend aantal militairen is gewond geraakt. De explosie gebeurde tijdens oefeningen van de mariniers. Volgens een woordvoerder van de militaire basis... heeft de explosie niets te maken met de opslag van munitie. Wat er dan wel is gebeurd, is nog onduidelijk. Er komen nieuwe testen om te bepalen hoe zuinig auto's zijn. Dat heeft het Europees Parlement besloten. De laatste maanden was er na publicaties door de NOS ophef ontstaan over de testen. Die bleken niet altijd even betrouwbaar. Auto's verbruiken ruim 35 meer brandstof... dan fabrikanten in de brochures beloven. En bij de zuinigste auto's is de afwijking nog groter. Een nieuwe testmethode is dus geen overbodige luxe... zegt presentator Carlo Bransen van de Tros Autoshow. Al was het alleen maar omdat... De veel nieuwe technieken zijn uitgevonden sinds deze tests... waarvan de basis uit, ik geloof, 1970 of zo ergens stond. Alle hybride technieken, start stop of wat je allemaal niet vindt op de zuinige auto's... Ja, daar moet heel snel uh, een goede testcyclus voor komen. Dat is een ding wat zeker is. De nieuwe methode is volgend jaar klaar. Het duurt dan nog enkele jaren voordat die overal wordt gebruikt. Het weer af en toe zon, maar in het midden en zuiden ook geregeld een bui. Temperatuur 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Morgen bewolkt, en kans op winterse neerslag. Het wordt dan ongeveer 5 graden en de rest van het werk kouder. WB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. tussen de knopen de Muidenbergen en Diemen staat 5 kilometer. De rechte reisschok is dicht.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbet Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met bij ons aan tafel journaliste Susanne Koster. Jarenlang was zij correspondent in Pakistan. Ze is er vertrokken. Susanne, je mist het, hè? Ja, ontzettend. Ondanks het feit dat je toch wegging vanwege de onveiligheid. Ja, ik ben ook wel blij met mijn beslissing, maar ik mis het toch. Want wat is er zo mooi aan Pakistan? De mensen, mijn vrienden, de hartelijkheid, um, het leven op straat. Dat zijn dingen die ik in Turkije wat minder zie. Want daar woon je nu. Straks meer van jou. Ook aan tafel Shorttrekster Jorien Termors. En bondscoach van de Shorttrekkers Jeroen Otter. En historicus Wim Berkelaar. Ja, Jorien Termors, je bent Shorttrekker. Maar je was in het begin van dit schaatsseizoen ook succesvol op de lange baan. Even voor de leken, wat is het belangrijkste verschil tussen de Shorttrek en de lange baan? Nou ja, lange baan schaatsen, dat uh, doe je over, sowieso op een uh, veel grotere baan uh, dan het short track. Dat is een 400 meter baan en het short track uh, ja, is op 111,11 uh, 11 meter uh, eigenlijk uh, ja, binnen de ijshockeybaan uh, wordt het verreden. Ja. En uh, in het lange baan schaatsen is het belangrijk dat je ja, zo snel mogelijk over die streep komt. En in het short is het belangrijk dat je als eerste over die streep komt. En hoe snel dat gaat, dat uh, maakt niet uit. Al doe je er met z'n allen heel lang over, maakt niet uit als je maar als eerste eroverheen komt. Ja, precies. Ja, ja. Vorige week heb jij zilver geworden op het WK short um, Je had ook naar het EK allround gekund. Daar heb je voor gekozen om dat niet te doen. Ben je daar blij mee achteraf? Nou ja, als ik kijk hoe druk mijn seizoen uh, nu al is geweest... Uh, had ik zeker niet nog een wedstrijd erin willen plannen. Zowel mentaal als fysiek uh, is het gewoon een heel zwaar seizoen geweest... En, uh, ja, ik denk dat het een goede keuze heb gemaakt. Nee, want als je naar die EK allround was gegaan, dan had je hier die zilveren medaille nooit gewonnen. Nou, misschien niet. Vermoedelijk. Misschien. Dat weet je niet. Nee, dat had, nou, maar als het had gekund, had je het misschien moeten doen. Nou ja, dat, nee, ik denk dat de, de keuze die ik nu heb gemaakt, uh, is een goede keuze geweest. Nou ja, komend weekend is het uh, WK afstanden voor Langebaan Schaatsen. Denk je niet dat ik bij kunnen zijn? Nou ja, dat een mooie afsluiter kunnen zijn, maar uh, ik heb uh, niet kunnen plaatsen voor die. Uh, afstanden uh, of voor het WK afstanden überhaupt... omdat uh, er veel wedstrijden samenvallen met de short -track wedstrijden. En voor mij staat short -track op nummer één. En die wedstrijden streep ik gewoon niet weg. En dan, ja, dan moet je het voor lief nemen dat je niet op een WK afstanden kan staan. Ja, want Jeroen, had ze daar kans gemaakt? Dat had ze zeker kans gemaakt. Ja, heel simpel. Uh, ze heeft in november Nederlands kampioenschap afstand op de lange baan gereden. En een week later uh, de wereldbekerwedstrijd... en dus ze scoort meteen al een medaille, dus ja, dan... En als ik ook de tijden zie die ze afgelopen NK Allround... in januari op de lange baan neerzetten... als je dan nog even de wereldlijst erbij haalt... dan staat ze gewoon echt heel erg hoog. Ja. Dus ja, uh, ja zeker een kans. Maar vergt het, uh, dat die short track niet, uh, iets heel anders van de spieren... dan de lange baan schaatsen? Is dat, niet, is dat ook niet iets ingewikkelds? Ik vind dat nogal een bijzondere combinatie. Maar als leek zeg ik dat. Nou ja, het is sowieso wel uh, technisch uh, iets anders. Je hebt natuurlijk sowieso een... Uh, een andere schaats onder je, een, een klapschaats. En bij het shorttrack uh, is het een vaste schaats. Dus ja, schaatstechnisch moet je wel uh, wat aanpassingen doen. En, uh, ja, voor de ene is dat wat makkelijker weggelegd dan, uh, dan voor een andere. En voor mij uh, ja, is dat toevallig uh, ja, zeer makkelijk, die overstap. En fysiek uh, merk ik wel dat het sowieso uh, ja, wel iets anders is. Uh, maar we zijn gewoon goed getraind. En uh, binnen de shorttrack uh, denk ik misschien uh, fysiek nog wel uh, een stukje harder... En dan is die overstap uh, toch relatief makkelijk te maken. En is dat maken. ook zwaarder, dat short track? Is dat zwaarder dan lange baanschaatsen? Nou, op een andere manier. Het is, de druk in de bocht op de benen is gewoon veel hoger dan uh, bij het lange baan. Dus de bocht gewoon veel kleiner is. En het is explosiever, dat... denk ik, of niet? Nou, dat weet ik zo net al niet. Het is vooral die druk op de benen in de bocht... wat een heel ander gevoel creëert... en een andere vermoeidheid dan uh, de vermoeidheid die je op de lange baan voelt. Ja, ja, het is niet zo dat je na een lange wedstrijd minder moe bent. Het is vooral anders. Ja, je... Allebei ben kapot, maar het is een heel ander gevoel andere in je lichaam. Ja. Ja, ja. Jouw kracht uh, op de lange baan was vooral goed te zien op het NK Allround. We zeiden het net al even in een rechtstreeks duel met Irene Wust op de 1500 meter. De eerste volle ronde is voor Irene Wust, die vorig jaar zilver won op deze afstand bij de WK afstand. En Temors is er weer naast. En dan is het nog maar de vraag of Wust hier uh, gaat winnen van Temors. Het gaat wat moeizaam bij Wust. het is knokken. Termors blijft en, voor, hoor. Ter Mors gaat hier haar tweede afstand pakken... en legt een stevig fundament uh, voor de titel. Wat is dit voor een fenomeen? Ja, dat is de vraag. Wat is de vraag? Wat is dit voor een fenomeen? <laughs> nou ja, ik denk... Goede uh... vraag, trouwens. Dat je wel. Ik denk wat ik net ook al zei... Uh, ik ben gewoon heel, heel sterk en goed getraind. En uh, ja, de overstap van mij is gewoon... Uh, gewoon goed, uh, goed te doen vanaf het short naar na lange baan. En dan uh, kan ik fysiek die krachten daar ook op kwijt. En dan zie je dat je gewoon uh, ja, met de wereld top meerijdt. Nou, Jeroen, is hij een fenomeen? Ja, fenomeen is misschien wel heel erg extreem. Maar, maar er, er zijn niet veel al... mensen die dat beide kunnen, toch? Nou, dat, dat, of weten dat, we het vooral niet? Ja, we weten het vooral niet. Als ik, zeker als je naar het buitenland kijkt. Noord-Amerika is het heel gebruikelijk om in het short op te groeien. En op een gegeven moment een keuze te maken. En uh, als je die keuze maakt voor het lange baan, hè, dan moet je heel en vliegen. Want in Noord-Amerika heb je misschien maar vijf of zes ijsbanen. En in Nederland hebben er al 12,400 meter banen. Dus je begrijpt al, als je in Noord-Amerika een keuze maakt om te lange baan schaatsen. Ja, dan moet je misschien vanuit New York helemaal naar Salt Lake City. Ja, dus heel veel mensen doen dat gewoon niet. Heel veel mensen blijven dus in het short track. En uh, maken ze het daar op een gegeven moment niet, dan maken ze nog wel eens de keuze om het lange baan schaatsen te doen. Of je hebt gewoon het lichaamstype niet. Hè? De short track is over het algemeen voor kleine mannetjes. En een uh, ik denk aan de Aziaten. Jorien is dan ook daar weer een uitzondering in. Ja, want die is vrij groot. Zegt, het is geen klein mannetje volgens mij. Ja, ja. Ja, het is geen mannetje, nee. nee maar het is, het, is, het is vrij lang, ja. ja, ja. Ze kijken maar, over mij heen helaas. Ja, vind je dat jammer? Ja, je, jammer, Jij ja. bent een klein mannetje. Ja. Ja. Je won dus het NK round Dan mocht je naar het EK round Maar dat heb je niet gedaan. Nee, dat klopt. Terwijl daar waarschijnlijk uh, financieel mee te verdienen was. Dat had je in de kijker kunnen rijden. Waar, waarom kies je dan toch voor die short -track? Waarom staat dat op één? Nou ja, ik ben natuurlijk het seizoen ingegaan met bepaalde doelstellingen. Die ik, uh, nou, ik wil behalen. En, uh, ik, ik had in mijn hoofd ge, uh, van nou ik wil gewoon Europees kampioen worden. Het vorige seizoen uh, tweede geworden, or around bij het short -track. En uh, nou ja, het doel was gewoon Europees kampioen. En daar uh, wou ik alles uh, voor doen en later. Ja, ja maar en uiteindelijk doelen, doelen was, kan je bijstellen. Ja, zeker, maar voor mij, uh, wat ik net ook al zei, short staat op 1. Ja, waarom? Wat is er zo leuk aan? Waar, waar, waar, zit je, waar, waar zit dat? Nou ja, een spektakel in de sport, gewoon het inhalen, de interactie met de rijders, uh, af en toe wat sneaky uh, duwen en trekken wat misschien niet mag en uh, hopen dat het niet gezien wordt. <laughs> ja, dat, uh, dat soort dingen, dat speelt in het lange baan natuurlijk helemaal geen rol van betekenis. dat vind je leuk? Is het gewoon ja. ja. eigenlijk saai, die het lange baan schaatsen? Nou ja, ik vind het persoonlijk minder, minder interessant dan het uh, short ja. hm. Maar is het ook niet gevaarlijk? Ja, het is heel gek, vrienden. Maar ik, ik ben natuurlijk een oude man, dus ik herinner me Monique Velsenboer nog. Die zo enorm geval, geval is. Is het niet een gevaarlijke sport ook? Ja, maar ja, kijk naar andere sporten, kijk naar wielrennen, kijk naar... Nee, nee, maar vergeleken met lange baan schaatsen. Nee. uiteindelijk ga je op de lange baan, is je topsnelheid eigenlijk nog hoger dan oh, okay. uh, binnen het short -tricken. dus okay. Zou je het kunnen stellen dat... Lange baan, misschien nog wel een als je onderuit gaat. Okay, ja. We hadden het net al even over Irene wust. Die zei het volgende over jou nadat je van haar had gewonnen. Hoe is dat toch mogelijk? Jullie trainen daar hele jaren, ingewikkeld allemaal. En dan komt deze mevrouw, lijkt het wel voorbij gefladderd. En die klopt iedereen. Ja, daar moet ik toch een beetje kanttekening bij plaatsen. Want uh, Jorien die traint natuurlijk gewoon uh, keihard. Die staat wel drie keer in de week uh, gewoon heel op lange baan schaatsen. Ik denk altijd van, dat is toch een andere sport. Het is een andere sport, maar het moet niet vergeten dat het gewoon een soeptalent is... wat heel veel ijsuren maakt, wat gewoon knijterhard traint... en wat dat betreft ook gewoon uh, het moment terecht op de eerste plek staat. Nou, jullie zat even naar elkaar te kijken, want dat klopt niet helemaal wat ze zegt, Jeroen. Nou, die drie, drie keer per, per week uh, lange baan schaatsen... dat is misschien de drie dagen voor het enkel rond uh, drie keer twintig minuten geweest. Nee, over het algemeen trainen we niet veel op de lange baan. Uh, als het een beetje meezit, we zijn in Heerenveen, is dat één keer per week. En dat is drie kwartier op de maandagmiddag en dat bevalt ons heel erg goed. En uh, voor de rest is het uh, daadwerkelijk gewoon het short track trainen... en het hele, de hele variëteit aan, aan trainingen die wij doen... waarom zij uh, die basis heeft om op zijn NK Allround uh, te presteren wat dat ze heeft zijn. gedaan. Ja. Volgens de Olympische Spelen, en je zei net in het begin al... je gaat proberen zowel de short track als de lange baan te doen. Is dat niet ingewikkeld ook weer dat je dan de ene dag het een moet doen... de andere dag het ander, en dat je dan nog net niet helemaal hersteld bent? En zo kan dat echt succesvol samengaan? Nou ja, als je kijkt naar afgelopen jaar heb ik uh, relatief weinig uh, lange baan... En, uh... Ja, ze heel erg hard. En ik denk dat dat voor mij een combinatie is die goed werkt. En ik denk als ik dat doortrek naar volgend seizoen... dat er zeker wel wat mogelijkheden zijn, ja. ja maar Jeroen, kan je, is, dan ligt het voor de hand om te zeggen... de ene dag ben je dan top en de andere dag niet meer, of allebei niet. Ja, dat is ook de grootste uitdaging. Uh, dat is, uh, die, die, die spelen die zijn ook vanaf dag één tot en met de ene laatste dag... wordt er geschaatst, short track als wel lange baan. Dus zou je beide doen en zou je op, op verschillende afstanden... ook nog een keer op de lange baan uitkomen... en de drie afstanden voor het short track... en dan nog de relay en de team pursuit op de lange baan... Ja, dan, dan wordt dat een heel vol programma. En dan moet er heel goed naar gekeken worden. Het, het is de fysieke inspanning dat zal niet het probleem zijn. Je kan het hersteld zijn. Is... Ja, maar, dat, want we trainen ook knijterhard. Dus dat zal het probleem niet zijn. Maar elke keer mentaal je voorbereiden omgaan met het succes of met de, met de desillusie... om dan toch weer de volgende dag of die 48 uur daarna... weer de volle bak voor te gaan. Dat, dat is de grootste uitdaging. Nogmaals, fysiek kunnen we dat allemaal prima aan. Wat heb je het vaker gedaan met, me, met, met schaatsers? schaatsers. Ik, ja, ik, ik heb uh, afgelopen Vancouver in 2010... had ik een, een jongen uit Letland... Uh, Harold Siloffs. En uh, die is op een zaterdag uh, om één uur. heeft hij de vijf kilometer gereden op de lange baan. Dat was echt een, een, een paar maanden voor dat, uh, dat de Olympische Spelen er kwamen. ging niet even proberen en dat ging hem maar heel makkelijk af. En een uh, half uur later zaten we in de bus uh, richting uh, de Short Track. Want daar moest hij alweer gaan opwarmen voor de 1500 meter Olympische Spelen. Weet je. En uiteindelijk pakte hij daar nog een top 10 plaats. Dus, uh, en ja. maar als hij dan nou een van beide had gedaan, had hij dan niet brons gehaald? Nee, dan had hij geen brons gehaald. Dan had hij misschien een top 8 gehaald. En, en voor hem was het gewoon een plezier. En dat zag je net bij Tinkerbell en dat horen we met heel veel andere dingen. Het gaat om de passie. Hè? En als er nou iets is wat Jurien heeft, alles staat in het teken van het schaatsen: en dat is short track, omdat het zo spannend en sensationeel is. En het lange baan schaatsen, omdat het zo'n uitdaging is. Nou, die twee gecombineerd, dan krijg je dus zo'n topsporter als, als Jurien. Ja, en brengt hij volgend jaar een paar medailles mee? Nou ja, het zou zeker mogelijk kunnen zijn. Ja, het is niet genoeg. Dat doen we niet voor. Ja. Ik zou ja. zeker dat mogelijk. Nee, ik ga hier geen. Uh... Doe ik het wel, Ja, hoor. Ja, oké, okay, afgesproken. Ja. Met jou kan ik zaken doen. Don't Het Hij zit met sweet goodbyes. Het gebeurt niet dagelijks dat een journalist een land verlaat... omdat het er te onveilig is geworden. Maar dat is wel wat Susanna Costa heeft gedaan. Na zeven jaar correspondentschap in Pakistan ging ze de weg. Ja, Susanna, wat was de reden om het land te verlaten? Nou, voor mezelf vond ik het nog prima te doen. Maar eh, ik heb in april eh, vorig jaar een kind gekregen. En toen eh, kreeg ik die gedachte... dat, dat het misschien niet zo'n goed idee was om daar te blijven met mijn kind. Want... Ja, het risico dat er iets gebeurt, is echt heel klein. Um, maar ik had ook gewoon geen zin om op straat steeds omheen te kijken. Want ik wil met mijn kind bezig zijn. En ik wil dan een omgeving ja, waarin ik volledig met hem bezig kan zijn. En niet uh, ook met de omgeving of met het nieuws. Of ik überhaupt wel of het slim is om naar buiten te gaan. Of het vrijdagmiddag is wanneer er veel demonstraties zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus de, de, de situatie was zo dat je daar niet meer ontspannen kon leven? Daar kwam het eigenlijk op neer. Met een kind. Met een voor kind. mezelf, want ik ben er vorige maand nog terug geweest uh, voor een verhaal. en voor, Ik voel me daar als een vis in het water nog steeds. Maar met een kind, ja, dat, ik, ik weet niet, zijn moedergevoelens of zo. Uh, <laughs> er ja. ja. beetje een beetje. Ja. Nou, ja. Het is niet helemaal zonder reden natuurlijk, want Pakistan is heel veel in het nieuws met, ja. met geweld en extremisme. Laten we even luisteren. De MQM is een van de machtige politieke bewegingen in Karachi... waar geweld een middel is om je politieke doelen te bereiken. Een bloedige aanslag in Pakistan. Het doel is hier overduidelijk geweest om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat is wel helder. De slachtoffers waren voornamelijk Sjiitische moslims. Gisteren werd een christelijke wijk in de as gelegd door woedende moslims. Aanleiding was een beschuldiging van godslastering aan het adres van een christen. Niet ver van het ziekenhuis schoot een onbekende op leden van de politieke partij PPP. Hey, dit is wel heel zorgwekkend hoor, wat hier gebeurt. Ja, Suzanne, hoe heb jij Pakistan zien veranderen in de zeven jaar dat jij er woonde? Ja, dus als je dit hoort, dan denk je, hoe kan je daar überhaupt ja. leven? Ja, ja. Ik, uh, ik hoor het zelf ook. Maar um, toen ik aankwam, toen was er uh, veel optimisme, veel hoop. Uh, er waren buitenlandse investeringen. Nieuwe bedrijven openden hun deuren. Ik, uh, ik ging naar een van de meest afgeleven provincies toe. En daar was het aantal meisjes dat naar school ging verdubbeld. Er waren zowaar vrouwelijke journalisten. Nou ja, in een land als Pakistan, waar mannen en vrouwen traditioneel gescheiden zijn, is een journalist, een vrouwelijke journalist... natuurlijk al helemaal een, ja, een, een, bijna een, een, een wondertje... want die moet uh, inter, interactie hebben met, met mannen. En um, dat, dat, dat was heel opvallend. Alleen nu, zeven jaar later, uh, is het aantal aanslagen is enorm toegenomen. Extremistische groeperingen hebben een veel grotere stem in de samenleving gekregen... En gematigde Pakistanen die dus zo aan het opkomen waren... en zo zich aan het ontwikkelen waren toen ik aankwam... Die, zijn, die voelen zich in een hoek gedrukt. Die durven zich niet meer uit te spreken. Want voor je het weet ben jij degene die neergemaaid wordt. Ja. Doe even je microfoon ietsje hoger. Ja, want dan ben je nog iets beter te horen. Heel goed. Um... Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Want ik neem aan dat de meeste mensen in Pakistan... Uh, net uh, als wij allemaal, gewoon een, een normaal leven willen leiden. Ja. Met niet al te veel gedoe. En zeker geen bomaanslagen en ja. extremisme. Wat is er gebeurd? Nou ja, de oorlog in Afghanistan heeft daar invloed op gehad. Uh, die, die grens met Afghanistan die is uh, meer dan 2000 kilometer lang. Dus je hebt, een, uh, je hebt extremisten die van de ene naar de andere, andere land gaan. Uh, die worden ook niet echt tegengehouden door beide landen. Dat is moeilijk, maar de wil is er misschien ook niet. Um, dus dat is iets wat, wat echt wel zijn invloed heeft gehad op de Pakistanse samenleving. En um, de extremistische groeperingen die er al waren in Pakistan... die hebben daar gebruik van gemaakt door tegen ja, hun, hun volgelingen te zeggen... luister, in het nabijgelegen land wordt oorlog gevoerd, daar zit Amerika. Ons land, Pakistan, werkt samen met, met uh, die Amerikanen... en daar moeten we tegen vechten. En ja. dat heeft gehoor gekregen... En dat is ook makkelijk in een land als Pakistan... waar de overheid niet echt sterk is... en eigenlijk ook niet zoveel te zeggen heeft in veel gebieden. Dus als een extremist uh, daar komt en zegt... luister, ik ga het zaakje wel even opknappen voor jullie. Ik zorg dat er rechtspraak is, et cetera, et cetera. En ondertussen vechten we tegen... Uh, tegen die nare overheid, ja dan, dan vindt het wel gehoor. Ja. Kon je daar in de buurt komen? Kon je daar verslag van doen? Was ja. dat mogelijk? Uh, ja, dat was wel mogelijk. Uh, tot op zekere hoogte uh, natuurlijk. Al die reizen naar bijvoorbeeld interviews met Taliban... die moeten heel erg voorbereid worden. Ik zorg altijd dat, er een, uh, dat de tussenpersonen, dat ik die... Uh, ken eigenlijk vanaf, het, vanaf, vanaf mijn eerste tussenpersoon... tot degene die ik wil spreken. Want dat, dat is ook een soort eercode. Dat je dan diegene niks aandoet in die, die hele lijn van tussenpersoon. Want dat zou uh, anders kunnen gebeuren? Uh, nee, nou, dat kan wel. Ik heb een interview een keer gehad met een, uh, een lokale taliban... en... Um, uh, dat was uh, ja, aanvankelijk nog heel moeilijk om te spreken, want hij had niet verwacht dat ik een vrouw was, dus dan moet je eerst eens gaan uitleggen. Nou ja, ik ben nou, ik word een journalist. Daar wordt ook helemaal he he he he <laughs> niet van. Want ja. even, even een vraag aan jou, Suzanne. je had dus een prachtig stuk in trouw, maar waar ik, waar ik toch wel somber voor word, even los van de laatste zeven jaar. We noemden al het boek van Betje Udink, Alla en Even, dat is echt in de jaren negentig geschreven. Ja. Jij uh, komt op een gegeven moment bij een oponthoud. Uh, er is een auto uh, die wordt geblokkeerd. En dan uh, geef je man een hand. of Beschrijf het even goed. Oh, ja, je weet, ja. Maar toen ja. dacht ik: ik moet geen man een hand geven, want hij grijpt meteen naar je borst. Nee, nee. Dat, of... Ja, dat is echt gebeurd. Dat, ja, nee, echt dat is echt in het begin. En, en ik, die man stak zijn hand uit. Dus ik dacht: oh, dat is aardig. Ik ja. schud hem en die grijpt inderdaad meteen naar met ja, mijn borst. Ja. Terwijl het toch een, een, echt een Engelse kolonie is geweest. Dat is een behoorlijk ontwikkeld volk. Wat is dat toch? Wat is dat? Nou, die, die Engelsen die hebben niet, die zijn niet zo ver gegaan als dat ze de cultuur daar hebben kunnen uh, ja, opleggen. Dat, dat is die cultuur van mannen en vrouwen leven gescheiden. En als een vrouw op straat loopt... en vooral in het gebied waar ik was... want het was echt een heel afgelegen woestijnachtig gebied... Uh, dan ben je als loslopende vrouw ben je eigenlijk... Uh, ja, loslopende alles ja, ja. ja, eigenlijk wel. Maar opvallend is dat aan het begin van de uitzending zei jij... Ik, ik, ik mis het land wel heel erg. Je ja. mist de mensen heel erg. Tegelijkertijd vertel, vertel je eigenlijk de meest verschrikkelijke verhalen. Ja, ja. Uh, hoe kan dat nou? Hoe moeten we dat rijmen? Nee, kijk, um, De dingen die je hier hoort... dat zijn natuurlijk de, de nieuwsdingen en de aanslagen. Maar het is een heel groot land. En um, uh, tegelijkertijd zijn mensen ook heel gastvrij. Niet elke man grijpt naar je borsten als hij een hand uitsteekt. De meesten nodig je uit voor een kopje thee. En uh, die willen eigenlijk gewoon alleen maar dat ze... En dat, dat, dat je het land ziet zoals zij het willen zien. En dat is een land met hele gasvrije mensen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb best wel wat gereisd. Maar in Pakistan kom ik toch voor mijn gevoel de meest gasvrije mensen tegen. Hm. Ja. Maar tegelijkertijd schets je zorgelijke ontwikkelingen, ja, ja. radicalisering. Waar ja. gaat het dan heen met het land? Heb je dan toch de hoop dat het wel weer goed gaat komen ooit? Dat het weer wordt zoals zeven jaar geleden, tien jaar geleden? Nou, het kan wel. Ik, ik geloof wel dat het kan. Um, dit weekend was voor het eerst uh, uh, dat een uh, civiele overheid... een volledige democratische uh, termijn heeft volgemaakt. Vijf jaar, zonder tussenkomst van het leger. Daarvoor was altijd het leger of via, via militaire koe... of op de achtergrond dat ze de problemen zo groot maakten... dat er wel verkiezingen uitgeschreven moesten worden. En dat is deze keer niet gebeurd. Dus ik, dat, dat is echt wel 1-0 voor de democratie. Mm -hmm. Hoe sterker zo'n overheid kan worden, hoe effectiever het kan zijn. Want op, op dit moment, deze overheid heeft vijf jaar lang lopen vechten... om überhaupt in het zadel te blijven. En dat, dat beperkt natuurlijk je effectiviteit. Ja. Ja. Als jouw kind groot is, ga je weer terug, denk ik? Uh, ja, ik, ik ga nog steeds terug, eerlijk gezegd. Okay. Uh, ja. Maar dan ga ik natuurlijk zonder, uh, zonder mijn kind. Want je woont nu in Turkije. Ja. Ga je daar nu journalistiek werk doen? Of ga je, ja, dat je doe ik al. Ja. Blijf je toch vooral op met, met Pakistan toch bezig? Nou, het, ik vind het heel moeilijk om, om echt uh, dat een beetje los te laten. En, Doe het en, maar allebei, net ik, ik probeer het inderdaad allebei te doen. Ja, ja. inderdaad. <laughs> ja, nee, ik kan het niet helemaal loslaten. Nee. En als jij nu zelf daarheen gaat, voel je je nog steeds niet onveilig? Nee, ik voel me heerlijk als een vissenvader. Want je hebt wel een kind thuis. Dus je ja, maar die heeft, een, die heeft een hele, hele leuke vader ook. Dus uh, maar die, die wil kan ook heel goed zijn. Als je haar... moeder weer terugkomt, denk ja, oh, ja, ik. Ja, maar ja, meisje blijft nooit heel lang weg. Wanneer ga je weer naar Pakistan? Um, volgende maand of in mei als de verkiezingen zijn. Nou, doe voorzichtig. Ja, dat doen. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Paul Borg. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Uh, nou, vertel maar, wat heb je ervan gemaakt? Ik heb een uh, gedicht gemaakt bij de inauguratie van Paus Franciscus. Een oude man in een jurk. Als protestant blijft het een raar gezicht. Zo'n paus. Oude mannen in witte jurken. Minzaam lachend tussen vromen en schurken. Doch gelukkig vergeet de mensheid licht... Wat je van deze nieuwe zeggen kunt, hij brengt wel alle wereldleiders samen. Eensgezind voor een ja en amen. Een dienst van twee uur, zonder pepermunt. Opeens een sprankje hoop op een morgen. Naast de eeuwige aandacht voor geld, de stroperige economische zorgen in Europa. De brandhaarden van geweld. Waar zijn toch de echte schatten verborgen? Een oude man. Maar het is de hoop die telt. Ik denk dat uh, Franciscus het wel een mooi gedicht hebben, zo, uh, gevonden zou hebben. We, we hangen het boven zijn bed, zou ik zeggen, maar dat <laughs> kunnen wij niet. Dankjewel, Paul Boorgengeven. We zetten het in ieder geval wel op onze website: dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Dit is de dag zit erop. Zometeen uh, de villa, Villa. VPRO met Ger Jochem Scher. Goedemiddag. Hallo, Elsbeth. Succesvolle initiatieven die lopen altijd gevaar kapot bezuinigd te worden. Uh, we hebben er tal van voorbeelden van kinderopvang is er één. En heel recent Alcoholpolis voor jonge comazuipers. En vooral de psychologische begeleiding na de noodopvang is heel succesvol. En je raadt het al, die begeleiding wordt wegbezuinigd. We praten met Mireille Visser, oprichter van de eerste alcoholpolie. En in het economiepedal klinken de munt veel Cyprus en wat de gevolgen van een banken daar en elders in Europa voor ons zullen zijn. Nu is jouw boot met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het nos Journal. De extra bezuinigingen van 4,5 miljard euro die het kabinet voor 2014 heeft aangekondigd, zijn niet noodzakelijk. Dat zegt het IMF. Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds bekeek de afgelopen weken hoe de Nederlandse economie ervoor staat. Volgens het IMF moet de focus van het kabinet liggen op de middellange termijn en zijn extra bezuinigingen volgend jaar niet nodig.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 Volgens minister Dijsselbloem is er geen sprake van dat ook in andere landen dan Cyprus een heffing zal komen op spaargeld. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Volgens de minister is de situatie op Cyprus niet te vergelijken met andere Europese landen. Een heffing op spaargeld op Cyprus is volgens hem onvermijdelijk. Opnieuw is vogelgriep vastgesteld. Ditmaal op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. De 24.000 kippen op het bedrijf worden uit voorzorg geruimd. Het zou gaan om de milde variant. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Een week geleden was er een uitbraak van vogelgriep in Lochem. Ook daar ging het om de milde variant. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie staat een korte file op de A10... de Ring amsterdam west richting Zaanstad voor de Koentenol 2 kilometer...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Vila VPRO. Natuurlijk praat ons economiepanel klinkende munt over de reddingsoperatie voor Cyprus... die geheel onbedoeld het vertrouwen in banken en overheid tot een nulpunt heeft doen dalen. En nut en noodzaak van de ontelbare stimuleringsprogramma's voor de bouwsector... worden door het panel Haarfijn gefileerd. Het kabinet maakt een groot punt van preventie van alcoholmisbruik onder de jeugd. Maar de subsidie voor een goed lopend en heel effectief project als de alcoholpolie wordt stopgezet. Wij praten met een van de oprichters van de eerste polie, de jeugdpsychologe Mireille de Visser. En uw reacties zijn als altijd welkom via onze site villavpro.nl. Dit is tot half vijf. Villa VPRO. Deze week stemt het parlement van Cyprus over de beruchte heffing op spaargeld. Wij vragen ons af waar de Russen met hun miljarden naartoe gaan mocht, zoals velen verwachten, het parlement voor die heffing stemt. Arjo van Eijsden is fiscaal adviseur bij Ernst Young en lid van ons economiepanel. Arjo, goedemiddag. Um, waar zullen die Russen heen gaan? Of is Cyprus zo aantrekkelijk dat ze misschien toch blijven? Ja, de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat Cyprus een heel aantrekkelijk, fiscaal aantrekkelijk uh, land is... omdat de vennootschapsbelasting daar slechts 10% uh, is. En als de gelden uit Cyprus uh, geleid moeten worden... dan wordt daar geen bronbelasting over betaald. Dus dat, uh, dat klinkt heel erg gunstig. En dus zal je een land moeten uh, vinden dat ja, in feite uh, dezelfde aantrekkingskracht kan hebben als, als Cyprus... Nou, noem eens een voorbeeld. Uh, nou, er uh, is denk ik een aantal voorbeelden uh, te noemen. Uh, landen waarbij je dan als uh, waar, je, waar, je, waar je dan snel om denkt, dat zijn uh, Luxemburg, uh, Zwitserland, maar ook Nederland. Nou, en Nederland is natuurlijk uh, uh, aardig om in dit kader uh, te noemen. Nederland uh, heeft natuurlijk een, uh, een aantrekkelijk fiscaal regime, heeft een, een goede deelnemersvrijs. Dat betekent dat. Uh, als er dus een Russisch bedrijf onder het uh, Nederlandse houtse vernoonschap uh, hangt... Nou, dan zijn in principe de, de winsten die uit dat Russische bedrijf komen vrijgesteld uh, in Nederland. En in Nederland kennen we ook geen bronbelasting op bijvoorbeeld uh, rente en, uh, en royalties. Dus Nederland zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn. Het enige probleem, en dat zeg ik met name in dit verband... omdat het vaak om rijke Russen gaat die hun identiteit niet uh, willen onthullen... als je in, uh, in Nederland een afspraak met de belastingdienst wil maken... En dat is bij dit soort structuren eigenlijk wel de gewoonte. Dan uh, moet je de identiteit onthullen van zeg maar, de, de, de achterliggende aandeelhouder uh, particulier. Hmm. En dat is dus in dit geval die rijke Rus. En ja, die rijke Rus heeft deze structuur uh, opgezet om vaak uh, zeg maar, zelf redelijk onzichtbaar te blijven. Ja, maar hij kan dan toch ook met stroommannen werken? Uh, uh, ja, dat, dat kan uiteraard. Maar dan moet je dus wel, uh, he, dan schets je dus richting de Nederlandse Belastingdienst niet het juiste plaatje. Nee. Uh, maar stel, Arjo, stel dat hij dit probleem uh, weet te overwinnen. Dan krijgen we het volgende probleem. Dan stromen daar miljarden naar Nederland. Nederlandse financiële sector is al eigenlijk te groot voor de economie. Hetzelfde probleem wat Cyprus heeft. Hoeveel schade gaan wij daar dan van krijgen? Of anders gezegd, hoeveel risico gaan wij lopen? Ja, ik, dat vind ik een, die, die vraag vind ik moeilijk in te schatten. Ik heb het gevoel dat uh, uh, uh, problemen in Cyprus van een hele andere orde zijn dan, uh, van in, uh, van, dan, dan, dan in Nederland. De vraag is natuurlijk van als de financiële sector daardoor inderdaad een stuk groter zou worden... zouden dan dezelfde problemen die uh, zeg maar nu in Cyprus bestaan ook in, in Nederland gaan ontstaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een beetje koffiedik uh, kijken vind. Uh, ik, ik krijg de indruk dat uh, Nederland toch een veel degelijker financiële sector heeft dan, dan Cyprus. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of dat nou direct tot een uh, probleem zal leiden. Bovendien, uh, gebieden eerlijkheid te zeggen, uh, dat uh, er natuurlijk naast Nederland nog andere landen zijn die een, uh, een functie in deze kunnen vervullen. Dus of al die miljarden die nu in Cyprus zitten dan dat eigenlijk naar Nederland zullen komen, dat is wat mij betreft nog maar de vraag. Ja. Zou we er ook voordeel bij kunnen hebben? Nou, dat denk ik wel. Uh, en dat is natuurlijk ook de reden dat wij altijd een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat uh, hebben gehad. We zijn natuurlijk een klein landje. zijn heel erg afhankelijk van uh, onder andere uh, de, de, de, de export. Uh, van, uh, ook van bedrijven die zich, uh, zich hier dus vestigen en bedrijvigheid creëren. Nou, dat is dus ook de reden dat je uh, nu al in Nederland heel veel... Uh, ja, houdster, vernootschappen ziet. die zich dus in Nederland gevestigd uh, hebben. vanwege het aantrekkelijke fiscale klimaat. Hè. Daar is natuurlijk nu ook alle commotie uh, uh, over. Maar de eerlijkheidsgebieden zeggen dat Nederland daar geen, geen gare, uh, ge, uh, dat Nederland Goed, garen. Goed garen bij spint. Precies, dat is het spreekwoord. Uh, uh, omdat dat, ja, wat ik zeg, heel veel bedrijvigheid uh, uh, creëert. En uh, ja, dat, dat, dat, dat creëert bijvoorbeeld ook arbeids, uh, arbeidsplaatsen. Dus ik denk dat Nederland daar uh, uh, zeker gebaar bij is. De enige vraag die ik daarbij heb is van... Uh, zijn we nou zo blij met de miljarden uit Rusland? Want uh, wat je nu uh, in de praktijk al zag... is dat omdat die Russen zoveel in Cyprus zitten dat westerse bedrijven toch wat minder snel van, de, uh, van Cyprus gebruik maakten... dan vroeger het geval was. Gewoon vanwege het feit dat ze ja, eigenlijk daarmee niet geassocieerd wilden worden. Maar Jan, is de antwoord op jouw vraag die je zelf stelt dus gewoon nee. Daar zouden wij niet zo blij mee moeten zijn nee, met die miljarden. Nee, dat, dat, dat, dat, klopt. dat klopt. Er zit een, een, een belangrijk nadelig aspect aan. Kunnen we het geld tegenhouden, Arjo? Ik denk dat dat heel erg lastig gaat, uh, gaat ja. worden. Want ik wou afsluiten met... Zomaar niet doen dan, maar dan hebben we, het helemaal niet, we hebben het helemaal niet voor het zeggen. We hebben het niet voor het zeggen. En ik vraag me ook af of, je, of dat een verstandige keuze is. Want als je dus een, uh, een hindernis gaat opwerpen... voor bijvoorbeeld bedrijven uit, uh, uit, uit Rusland of, uh, of beleggers uh, uit, uit Rusland... wat voor uitstraling heeft dat dan naar andere landen... die dan misschien ook wel denken van... nou, misschien moeten we maar niet meer uh, via Nederland... Uh, onze bedrijvigheid organiseren. Ja, het probleem wordt steeds ingewikkelder. Absoluut.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 Kronen, boren en beugels, of gewoon ouderwets tanden trekken. Metropolis gaat deze week naar de tandarts. Onze correspondenten gaan op onderzoek naar kwaliteit van de gewidsverzorging. En gisteren hoorden we dat in Indonesië de meeste mensen, wegens geldgebrek, naar de toekang gigi gaan. Iemand die zich zonder enige opleiding toch tandarts mag noemen. Een hamer. Een nijptang, een cirkelzaag. Het lijkt wel de tas van een loodgieter of een timmerman. Maar in uh, Indonesië is het het gereedschap van de, de toekankiki, Kiki, de traditionele tandarts waarmee hij, ja, let op, zonder enige verdoving verrotte tanden boort en trekt. En vandaag gaan we naar Servië, waar veel mensen nooit naar de tandarts gaan, omdat het te duur is en men dus tandeloos en weemoedig terugdenkt aan de tijd dat gebidsverzorging nog door de staat geregeld werd. Ik ben in de behandelkamer van de Tandarts Velko Dretzun in Belgrado. En het eerste wat ik hier zie op de tafel zijn twee ingelijste foto's van twee hele vrolijke maar tandeloze oudere mensen. My colleague thinks it's funny <laughs> and the patients like them as well. <laughs> it's a confrontation. Yes, it is. You know, it's it's see what's going to look what is going to look like if you don't come here regularly. Ja, het, is <laughs> Dit is nou ja, het is een soort waarschuwing. Dit is nou wat er gebeurt als je niet naar de tandarts gaat. En vandaag moet er een gaatje gevuld worden bij een jonge patiënte. Maal en klaar, maar. Ze gaat liggen, de mond gaat open. Perfect, perfect. special. For Serbian standards, this is good. Yes, definitely. Deze patiënt heeft een stralend gebit. is Op dat ene gaatje na dan. So we're we're gonna wait a little longer, and meanwhile we can talk. De verdoving moet even inwerken, dus kan ik mooi even met de tandarts praten. Vertel eens, een Serviër die niet naar de tandarts gaat, uh, hoe ziet zo'n gebit eruit? What teeth? <laughs> Usually they don't have any. Nou, dat is een simpel antwoord. Die heeft dus geen tanden. Well, around 9% of the Serbian adult population. 9 van de volwassen bevolking, de volwassen bevolking well, it's, it's heeft dus geen tanden. Dat zijn zo'n 450.000 mensen yeah. zonder tanden. It's a lot. It's a lot of people. And what do they do? They just leave it They're like just, that? I don't know, yeah. Ja, well, generally Serbian teeth are bad, because people are basically poor. Over het algemeen hebben Serviërs een behoorlijk slecht gebit en dat komt met name omdat ze de tandarts niet kunnen betalen. Het wordt niet vergoed door de verzekering. Services are are quite quite expensive here, een gaatje vullen kost 2.500 dinar. Dat is zo tussen de 20 en 25 euro. But in Serbia that's you know quite, quite a sum. <middels> en terwijl hij bezig is kijk ik even rond en ik zie aan de muur een, een kalender hangen van Tito. Dat is de voormalige leider van het socialistische Joegoslavië. En ja, deze tandarts is groot fan. Hij denkt weemoedig terug aan die tijd, zoals best veel mensen hier doen. En zoals veel dingen toen gratis waren, was de tandarts dat ook. Maar But... somehow Tito represents the time that, that dentists were free Yes, and everything was great, you know. Well, and we were young. And... <laughs> Na de val van het socialisme hier werd uh, eigenlijk alles slechter en het dieptepunt was natuurlijk de jaren negentig. Vanwege de oorlog is er een aantal jaar lang een embargo op Servië geweest. Er waren een paar hier in de negentig, 1992 Het was funest voor heel veel dingen, maar, maar ook voor de tandartsen en dus ook voor het onderhoud van het gebit van de mensen. Velko studeerde toen nog voor tandarts en kan zich goed herinneren dat er een groot gebrek was aan materiaal. You know, we didn't do, we didn't have anything to make them with. Een heel ander groot probleem dan. Serviërs zijn enorme rokers. It is. A lot of people Het smoke. It's not just the dental problem. It's a health problem in general. Ja, in Nederland zal een tandarts je een schuldgevoel aanpraten als hij aan je tanden kan zien dat je rookt, maar in welkoospraktijk hoef je daar niet bang voor te zijn. I'm a smoker, you know. Want als een echte Servier rookt hij natuurlijk zelf ook. So I don't know what to tell Smoking is bad. Please, don't smoke. I'm trying to quit myself. Dat was een bijdrage van Mitra Nazar. En morgen is Metropolis in Brazilië. De koploper in de wereld als het gaat om schoonheidsbehandelingen voor je tanden. Nou, nu lopen we dus uh, de slaapkamer binnen. Een computador internet, televisie, airconditionen. Een computer, een tv en zelfs een wijnbar. Het uh, een semana à twee semanas hier in Brazilië. Want ja, je bent hier toch één à twee weken in Brazilië als je zo'n behandeling ondergaat. Dat hoort u morgen in Metropolis Radio. How many love and sleepless nights, how many lies? How many fights? And so why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say, Love is a cruel and bitter way. Of paying you back for all the faith you ever had in your brain. I yeah. could it be the one you need the most? Could leave you feeling just like a ghost. You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through a whole book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and you should get a chance to meet. But that same old smile, you've Frosty. Started up a brand new day That could happen to you just like it happened to me A simple no immunity There's no guarantee I'll say, love is not your force if you find yourself in it It's some time for reflection these days Brandnieuw day van Sting. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terecht komt, blijft stijgen en ze zijn slechts het topje van de ijsberg. Het aantal pubers dat aan binge drinking doet zonder dat ze in het ziekenhuis belanden, is vele malen groter. Het kabinet wil meer preventie en verhoogt de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar. Maar de subsidie voor een belangrijk project als de Alcoholpolie stopt. En ook de nazorg door een kinderpsycholoog in ziekenhuizen wordt niet vergoed. Mireille de Visser is psycholoog en medeoprichter van de eerste alcoholpolie. En die staat in Delft. Goedemiddag Mireille de Visser. Hallo. Hoeveel, even de, een paar feiten, hoeveel jongeren belanden er nou jaarlijks in een ziekenhuis? In 2011 uh, waren het er 762. En dat waren jongeren onder de 18 jaar. Hm. Want er waren net uh, recentere cijfers bekendgemaakt. Maar dat was tot, vijf, tot 25 jaar. En dan gaat het om uh, 3100... Uh, Jongeren. En nu zeggen jullie dat is het topje van de ijsberg, ja. uh, dat is natuurlijk een schatting, ja. maar hoe schatten jullie dat? Nou, kijk, je, er zijn natuurlijk heel veel uh, cijfers van de GGD... Uh, van de Trimbos, uh, het pijlstation. Dus daar uh, kun je ook aan zien van uh, hoeveel jongeren... De GGD, de ambulance die, uh, van die... Nee, de GGD is eigenlijk zeg maar, zoals een schoolarts. He. Die verzamelen okay. ook gegevens over uh, alcoholgebruik. Dat zijn vaak natuurlijk vragenlijsten die uh, aan jongeren worden voorgelegd. Die vullen ze in van uh, hoe vaak drink je... hoe vaak uh, ben je het afgelopen maand ben je dronken geweest... Uh, heb je afgelopen maand meer dan vijf drankjes genuttigd. En die krijgen nou, je nu een eerlijk vragen. antwoord op of sociaal gewenste antwoorden? Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk allemaal anonieme vragenlijsten. Dus uh, ja. ik neem aan dat verondersteld wordt dat dat uh, eerlijk gebeurt. En dat geldt natuurlijk bij ons ook. Als ik uh, vraag aan een puber van wat drink je nou ja. gebruikelijk... Uh, ja, uh, in een weekend, als je uitgaat met je, met je vrienden, hoeveel glazen drink je dan? No. Ja, dan moet je ook al wel eens even doorvragen. Ik zeg ja. altijd van ja, mij, mij maak je niet gek. Uh, <laughs> ik schrik nergens van. Ja. En dan, ja, va vaak als je vraagt: van, uh, drink je tussen de vijf en de tien, of wel eens meer dan tien, of wat dan ook. En je laat zien dat dat dus ook in mijn beleving dan uh, iets normaals is. Dus aanhalingstekens. Ja, dat bedoel ik. Het is <laughs> natuurlijk wel opmerkelijk. Als ze zouden liegen, dan zijn ze zich verdomd goed bewust van het feit... dat iets al heel snel veel is. Dat is het, dat, dan weten ze dus wel degelijk waar ze mee bezig zijn. Ja, ja. nou en, en zij denken ook dat het eigenlijk heel normaal is. Hè? Dus ik bedoel, je gaat pas liegen als je echt denkt van... oh, ik ja. ben zo slecht bezig. Dus en als jij een neutraal gezicht is, trekt, dan uh, zijn ze niet gealarmeerd van... hé, hey, nee. ik ben met iets slechts bezig. Nee, nee. nee, nee en zij kijken ja. natuurlijk gewoon in een eigen vriendengroep. En ja. uh, aangezien die uh, misschien dan nog wel meer drinken, die vrienden. Dan dat zij doen, zijn ze zich ja, een soort van geen kwaad bewust. Nou, even die uh, alcoholpolie. Uh, dat was de eerste die jij ja. hebt opgericht. Ja. Onder andere medeoprichter. Ben, ja. ja, een arts en jij bent een psycholoog. En het, wat belangrijk is uh, en wat zo effectief is, is dat hele nazorgtraject. Ja. Ja. die psychologische be begeleiding. Wat zo uh, effectief en zo goed dat het navolging kreeg in allerlei ziekenhuizen. Dat was ja. ook de bedoeling. Uh, leg eens uit wat je dan precies doet. Wat dat traject inhoudt. Nou, het gaat erom uh, dat we uh, ten eerste op het uh, moment zelf. Uh, hè, dus als er een alcoholvergiftiging is, dan gaan ze naar de spoedeisende hulp. Uiteraard krijgen ze een alle, allerlei medische uh, behandeling. Maar dan gaan ze naar de kinderafdeling. Dan moet je voorstellen, daar liggen ja, hè, zieke baby's die uh, RS-virus hebben, benauwd zijn. En dan ligt er zo'n uh, zo gozer van 15. Uh, die ligt te braken en, uh, en, en aan infuus en uh, half oud. Um, nou, het was altijd zo dat de volgende dag gingen ze dan uh, naar huis... en was het echt zo van, nou, uh, doe het maar niet meer. Daar hebben we uh, een uh, soort van, um, <coughs> ja, een protocol op gezet, Zo van, ja, hoe benader je nou die pubers en hun ouders? En hoe kun je aan de ene kant wel duidelijk maken... dat het uh, een, een verkeerde zet is, terwijl je ze ook niet meteen stigmatiseert? Dat doe je al meteen na één keer, ja, mm -hmm. ja, dat is, dat is meteen uh, de, de eerste opvang, zeg maar. Dus uh, op de kinderafdelingen zelf. Dat is ook omdat schrikken. Uh, ja, dit zijn gesprekken door, door het personeel, dus verpleegkundigen... maar ook de artsen. Je kan je voorstellen dat die verpleegkundigen ook uh, uh, ja, soms... met de handen in het haar zitten en ook allerlei dingen doen... die je ook uh, uit de beste intentie waarschijnlijk uh, doet als verpleegkundige. Bijvoorbeeld zeggen van ja, door jouw toedoen moesten er nu drie... Uh, baby's vannacht doodziek uh, naar een ander ziekenhuis worden vervoerd omdat jij zo dom was om te veel te drinken. Bijvoorbeeld, hè? Mm -hmm. dat soort verhalen mm -hmm. krijgt dan verpleegkundigen. Dus daar hebben we gemeente ook een, een apart protocol op te zetten. Ook al in de eerste windowfase. Dus dat dan meteen ook je met de voorlichting begint. Zo van hé, hey, maar dit gedrag van jou, hè, wat jij hebt gedronken, dit is waarschijnlijk niet eenmalig. En dat is dus echt verkeerd. Dit kan je nog weer overkomen en andere dingen ook. En vervolgens is de, uh, zeg maar de nazorg, is dus bij de kinderarts, polyclinisch, een consult en bij de kinderpsychologie van het ziekenhuis. Hoe lang en dat... duurt dat? Dat, uh, dat is binnen enkele weken na de opname in het ziekenhuis. Dus als de gemoederen weer een beetje bedaard zijn. Want het is natuurlijk een schokkende gebeurtenis. Ook vaak voor, uh, voor de ouders nog schokkender dan, uh, dan de puber zelf. En uh, ja, ouders die, uh, die vinden het vaak gewoon heel belangrijk om naar die no nazorg te gaan. Als maar onderdeel. die nazorg is eenmalig dan. Die nazorg is natuurlijk, je legt net uit wat het is. Maar dat bezoek aan de psycholoog na een paar weken, is dat eenmalig? Dat is een uh, gesprek met de ouders een uur en dan met de puber. En vervolgens kijken we dan in de, uh, gaan we kijken van nou, is er meer nodig? Uh, als dat zo is, hè, dat vertellen we in het evaluatiegesprek. Dus dat is een tweede afspraak. Als er meer nodig is, doen we neuropsychologisch onderzoek. Daar is medische psychologie in het ziekenhuis, kinder- en jeugdpsychologie ook in gespecialiseerd. Hè. Ook voor kinderen met epilepsie of uh, een hersenverliesontsteking. Van, nou ja, wat, ja. wat mankeert er verder aan je cognitieve uh, capaciteiten? Hm. Um, He, of, of we verwijzen ze door. Dus het gaat echt om een screening en het gaat om een eerste geïndiceerde preventie, zeg je dan. Het ja. is uh, een, een, uh, een manier om, om mensen eruit te vissen die echt heel erg over de grens zijn gegaan. En te kijken voor wat ze nou verder aan de hand en hoe zorg je dat het niet weer gebeurt. Niet de alcoholintoxicatie, maar ook niet opnieuw uh, het binge drinken of ander onverantwoord alcoholgebruik. Ja, En wat nou zo opvallend is, is dat het heel goed werkt... dat de terugval in dat uh, binge-drinkgedrag enorm geremd wordt. En ja. waar zit hem dat nou precies in? Want um, dat zijn gesprekken met hele eigenwijze jongeren natuurlijk. Ja. Nog eigenwijzer dan toen ik jong was, waarschijnlijk. Nou, dat dat, weet ik dat, niet dat, dat zo werkt. Niet. <laughs> nee, maar dat dat zo goed werkt. Ja. Wat is het geheim? Nou, ik denk, uh, het eerste geheim is dat um, uh, de ouders en de pubers... van allerlei vooronderstellingen uitgaan die niet kloppen... en dat wij ze dat vertellen. Um, tweede is dat meer kunnen doen om te voorkomen dat uh, een puber veel drinkt dan dat ze weten. Hmm. Sterker nog uh, de, de, de ouders die geven vaak het eerste drankje of het eerste uh, laat ze hun, hun kind in aanraak komen met alcohol door de proef of wat dan ook. Uh, dat weten ouders niet. Bovendien houden Nederlandse ouders, dat weten wij uit onderzoek, houden te weinig toezicht op hun pubers. Die denken al heel snel van, nou ja, zo'n sweet 16 party, hè, dat hoort erbij en iedereen heeft dat, dus. dus <laughs> nou ja, dat weten ze eigenlijk dan nog wel. Want dat sweet 16, dat weten ze... Ja, dus dat is met alcohol. Hè? Terwijl het is op zich opmerkelijk. Omdat ja, je geeft ook je kind geen uh, slof sigarettenkadaal als hij 16 wordt. Terwijl je mag ook roken als je... Hè? Ja. Tenminste, je mag het kopen, laat ik het zo zeggen. Um, nou goed, dus hè, de, de, het ouderlijke uh, zeg maar, uh, reglement, het gezag... brengen we ook wel weer heel erg terug. Um, en, en dat is ook wel onderdeel van, uh, van, van de winst die je maakt. Omdat die puber... Je moet je voorstellen, die wordt wakker en die denkt... oh shit, wat is, is me nu nou... overkomen? En die ziet natuurlijk zijn ouders en die snapt... dat zijn ouders ook worden aangekeken op het feit dat hij daar of zij daar ligt. Als, als ja. uh, wat Gern net zei, hè, dat het opmerkelijk is. Het is zo effectief dat ja. de recidieve uh, um, cijfers... ik weet niet hoe hard ze zijn, maar kregen wij te horen van 95%... Komt, ja, zelfs 98%. komt daarna ja. niet nog eens een keertje zo coma bezopen binnen. En ja. 75% drinkt zelfs nauwelijks tot helemaal geen alcohol meer ja. daarna dat zijn nogal cijfers dan vraag je af is het uh, als het zo preventief werkt dat bespaart een hoop kosten ja. is dat niet weegt dat niet op tegen de bezuiniging nu dat ze willen stoppen met juist dit Succesvolle traject. Ja, nou dat kun je niet één op één zo stellen. Kijk, de, de, we wisten, de, hè, we hadden subsidie tot uh, 1 januari 2014 en we hadden ook uh, natuurlijk het plan om dan uh, die implementatie af te hebben. Dus ook uh, de financiering geborgd uh, in, het, uh, in het systeem wat er al ligt. Um, alleen, ja, dat, dat is niet zo. Uh, ja, het is een beetje een weerspannige, weerbarstige uh, praktijk. En uh, dat betekent dat feitelijk nu alle ziekenhuizen die uh, à la Delftse methode uh, werken, dus hè, volgens ook hoe het VWS wil dat het wordt gedaan en wordt geregeld, dat uh, die vergoeding nog steeds niet is geregeld, met name voor de medische psychologie. En dat is er een zicht op dat dat alsnog wel gebeurt? Uh, het, zicht, het, het lijkt erop dat er geen financiële of, uh, of administratieve uh, blokkades zijn, maar die zijn dus in de praktijk wel. En Het is heel ja. moeilijk om dat lek boven te krijgen, wordt het met mannenmacht aangewerkt, ook, mm -hmm. ook door mm. VWS, ook door de NZA, ja. maar ja, je hebt gewoon te maken met met zorgverzekeraars. Die eigenlijk, het gaat maar om een heel klein groepje. Hè, relatief ja, gezien. Maar die 98%, 98 succes ja. scoren... daar moet je toch vreselijk mee de boer op. Ja, nou, ik heb het idee op zich... dat wij ook wel proberen... dat uh, goed te doen. Maar tot, tot de dag van vandaag is het nog niet gelukt... om uh, bijvoorbeeld in mijn eigen ziekenhuis... Uh, met de zorgverzekeraar aan tafel te zitten. Mm -hmm. en daarvoor en zijn we gewoon te toch te klein. Het is penny Pennywise en Pound Foolish is... om dit nu te ja. doen. En waardoor het preventieve... Nou ja, goed, en dat is natuurlijk met veel preventieve uh, ja. zaken. Zorgverzekeraar zegt van ja, het is leuk als kinderen nu preventie uh, krijgen daarop. Maar ik weet niet of die nog mijn uh, klant is uh, als die volwassen is. Dus ja. Oké, wie rij je de visser, psychologe van de alcoholpolie in Delft? In de hoop dat ze daar nog jaren mee door kan gaan. Het ziet er nu naar uit dat daar nog even financieel omgevochten gevochten moet worden. Heel hartelijk bedankt. Zometeen is de villa natuurlijk bij u terug met Eurobureau en met ons economiepanel. Klinkende munt, tot zo. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Komt er nou een akkoord? Wat verwacht men daarvan? Ik zal eens ze vragen. Op zoek naar de juiste antwoorden. Dit wordt een leuk gesprek. Kunt u mij verstaan? Is de soundcheck al begonnen? Hoor ik dat goed? Het NOS Radio 1 Journaal. Dit is spelen met vuur. Want je weet niet wat voor soort effect dit losmaakt. Wij verbreken nu de verbinding. Echt waar? Verbreken, inderdaad. Een verbinding. Elke werkdag van 6 tot half 10. Je moet gewoon weten wat er precies gebeurt. Smiddags van half 5 tot half 7. Hey, kijk eens aan. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Dan sluiten we even af met waar je mee begon. Zet het nog eens een keer: het NOS Radio 1 journaal. Nou, als ze binnen willen komen, dan komen ze binnen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit.